De derde finalist, modeontwerpster Olje Gülsen... bleef met lege handen achter. Het weer in het westen en zuiden, vanochtend een tijdje regen. In het noorden kan het nog mistig zijn. Vanmiddag trekt de regen naar het noorden, dan wordt het in het zuiden droog. Morgen eerst zon, in de middag buien. En dan wordt het, net als vandaag, ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal.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 over de onvoltooid verleden tijd. Met Laura Stek en Jos Poon. De Tweede Kamer wil af van het Europese Bureau voor nepnieuws... En dat terwijl Facebook het juist, het juist actief gaat bestrijden. In OVD straks de geschiedenis van het nepnieuws. Want dat is al zo oud als de mensheid. In India werden afgelopen week Lenin-beelden van hun sokkel gehaald. Zijn hoofd werd gebruikt als voetbal voor de kinderen. Maar wat deed Lenin überhaupt in India? En deze week ging de film Bankier van het Verzet in première... over de grootste bankroof uit een vaderlandse geschiedenis... ten bate van het verzet. Wij willen natuurlijk weten hoe heldhaftig en hoe historisch de film is. Dat en meer bij OVT. Maar nu eerst aandacht voor het mysterie rond het icoon Amelia Earhart. De eerste vrouwelijke piloot die de Atlantische Oceaan overstak. Op 2 juni 1937 begon Earhart aan wat de langste vlucht om de wereld moest worden. Maar het toestel verdween spoorloos boven de stille oceaan. Er werd jarenlang gezocht naar de resten... maar nooit werd een bevredigende conclusie getrokken over haar lot. Tot nu. Amerikaniste Marca Valenta is hier om over Earhart's betekenis... en haar mysterie te praten. Welkom. Dank je wel. Je bent opgegroeid in Amerika. Uh, wist ieder jong Amerikaans meisje van jouw generatie nog wie zij was? Ja, ik weet niet of ieder meisje het wist, maar ik wist het zeker. Uh, dus ik, ik was grote fan. Uh, ik wilde of Amelia Earhart of Jane Goodall worden. Uh, dus uh, ja, je had toen niet zoveel van dat soort avontuurlijke types... heel zelfstandig, uh, die algemeen bekend waren... de hele wijde wereld opgingen. En uh, ja, dus in de je, jaren tachtig wist je, je absoluut... Je dus Jane Goodall worden of <laughs> deze mevrouw... en dan kom je in Nederland terecht. Precies, ja. nou, het was een groot avontuur voor mij, kan ja. ik vertellen... Want kun je iets vertellen over haar achtergrond? Waar kwam ze vandaan? Wie was ze? Ja, dus ze kwam uit uh, Kansas, uit een best simpel uh, gezin. Haar vader werkte bij de uh, banen. Uh, en uh, dus dat betekende ook dat hij eigenlijk de neiging had... om af en toe zijn gezin bij elkaar te halen, koffers in te pakken... en dan gingen ze weer ergens anders. Soms was het een vakantie van drie maanden. Soms was het gewoon dat ze gingen verhuizen. Uh, dus zij was heerlijk gewend om gewoon continu in beweging te zijn... op allerlei plekken. Ze zat op uh, zes verschillende middelbare scholen. En uh, ja, dus zij was al van kind af aan eigenlijk gewend om, om best in beweging en avontuurlijk en zo te zijn. En ze verzamelde al krantenberichten, begreep ik, over vrouwen met mannenberoepen vroeger. Dus blijkbaar was het een doel om uh, een, een stoer beroep te gaan, gaan kiezen later. Ja, nou, ze was heel erg gehecht. Veel meer dan de meeste vrouwen van haar generatie. om, om echt zelfstandig te zijn en onafhankelijk. Uh, en later eigenlijk zat ze, uh, nadat ze beroemd werd, was ze uh, door een universiteit aangesteld eigenlijk om uh, carrièreadvies ge te geven aan jonge vrouwen. En toen schrok ze van hoe weinig die vrouwen van plan waren... om na hun huwelijk te gaan werken, zelfstandig te zijn en dat soort dingen. Dus dat zat echt gewoon heel diep in haar. Ja. En ze zei ook, je, ze was een voorbeeld voor jou om hoe ze eruit zag. Want ook ja. als je haar googelt, dan zie je ook op Pinterest... op de hippe ja. websites, van ja. hoe, hoe geweldig zij eruit zat... met haar rijgelaars en er korte koep. En, uh... ja, ja, dus ze... ze want dat, kijk, dat is de kunst van haar. Is zij was op een heel ongewone manier een vrouw. Dus ze ging haar haren knippen, wat nog best controversieel was. Ze ging broeken dragen, waar best veel mensen kritiek op hadden. Ze had een vliegersjack aan. Uh, dus ze ging zich heel erg stoer aankleden. Uh, maar tegelijk had ze een heel leuk soort jongensachtig lachje. En uh, ging ze tegelijk ook benadrukken dat ze niet feminist was. Dus ze wist hoe ze het moest brengen zodat mensen dat gingen accepteren. Maar zij was ook, uh, kijk, als je meeneemt, zij raakte bevriend bijvoorbeeld met Eleanor Roosevelt. Uh, die niet bekend staat om haar uh, schoonheid. Maar die ook hetzelfde type was in de zin van gewoon een heel zelfstandige vrouw van grote invloed. Uh, en ja, dat was bij Amelia Earhart. Dat zij dat wist uh, op een heel charmante, charismatische manier wist over te brengen. En uh, zij heeft het geflikt om dat te doen. Ja, en ze ja. heeft het ook geflikt om als eerste vrouwelijke piloten de Atlantische Oceaan over te vliegen. Ja. Um, maar dan naar die laatste beruchte vlucht, waar ze dus spoorloos verdween. Wat, wat weten we daarvan? Wat gebeurde daar? Ja, dus zij uh, dus zou niet de eerste zijn die de wereld omging. Maar het dus kenmerkende was gewoon hoe lang die reis zou zijn langs de equator. Zeg je dat zo? Uh, en dat, dus dat was bijna 50.000 kilometer. En dan waren ze bezig met het laatste stuk daarvan. Ze zouden van Nieuw-Guinea naar een piepklein eilandje in de stille oceaan gaan. Terwijl ze onderweg waren, raakten ze radiocontact kwijt. Uh, dat was niet voor het eerst. Er waren al sowieso problemen op verschillende momenten geweest met de radiocontact. Radio. Maar toen raakte ze radiocontact kwijt. En uh, toen is er nooit meer radiocontact geweest. Maar mag ik mag even een hele domme vraag stellen. Ja. Ging zij alleen in zo'n vliegtuigje zitten? Wat moeten we ons daarbij voorstellen? Ging ze in een heel klein rondding alleen? Of, nee, of... zij was samen met Fred Noonan. Dat was de navigator. Dus ze waren met z'n tweeën. En die is ook kwijt? Fred? En die is ook kwijt, ja. Dus het hele vliegtuig en de twee in... Maar naar nou, Fred zoekt niemand. <laughs> Minder dan naar haar, okay. ja. Maar uh, uh, inderdaad... Dus hij is niet beroemd geworden van, van zijn uh, vermissing en zo. En ik wilde hem ook niet worden. Uh, maar uh, ja, dus zij uh, verdween. En, uh, en dat was je, je moet je voorstellen, zij, zij was een van de meest bekende vrouwen... op dat moment in de hele wereld. Amerikanen zeggen ze was de meeste. Maar we weten met Amerikanen en overdrijven en zo. Uh, dus zij was heel beroemd en uh, heel charismatisch. En toen verdween ze. Dus het was een mysterie wat mensen echt uh, gepakt heeft... Uh, en je hebt sindsdien dat mensen gewoon bezig zijn met de zoektocht... naar wat is er met haar gebeurd... En wat waren de theorieën van die tijd en van later? Ja, Dus je had drie uh, die de meeste aanhang hadden. De eerste theorie was dat de brandstof raakte op... en het vliegtuig is neergestort in de stille oceaan. Dus dan gaan mensen op zoek naar resten in de oceaan. Die oceaan is oneindig groot, dus die vind je dan niet. Uh, tweede theorie was dat zij uh, ten noorden van dat eilandje... waar ze zou belanden, dat ze ten noorden daarvan geraakt... is, dus honderden kilometer bij de Marshall-eilanden... Uh, dat ze daar geland is met Fred New uh, vervolgens dat de Japanners haar uh, gevangen genomen hebben. En dat ze dan in die gevangenschap... Uh overleden is. En daar heb je allerlei verhalen van de eilanden zelf dat ze haar hebben gezien. Je hebt een man die heeft nu 50.000 dollar uh, gestoken in het zoeken naar haar aan de hand van die verhalen. Hij uh, heeft ook een foto gevonden in de archieven in Washington uh, waarop lijkt dat zij daar gesignaleerd is. Uh, alleen heb je, en daar is ook een documentaire over gemaakt een paar jaar geleden, heel recent. Dus we dachten, nou misschien is het dat. Alleen nu heeft een Japanse blogger die ook historicus, uh, uh, geschiedenis heel graag uh, doet... die heeft ontdekt dat dat foto eigenlijk twee jaar eerder genomen is. En dat het dat niet kan zijn. Maar dat is net pas ontdekt. Tegelijk heb je en, de derde theorie, de dus niet ten noorden, maar ten zuiden... Uh, op een ander eiland, dat heet nu Nico Maroro. En uh, daar is, uh, rond 1940 zijn daar wat uh, menselijke overblijfselen gevonden... een skelet en zo. Dat is vervolgens door een arts onderzocht. De arts heeft gezegd van, nou, dat is een skelet van een man... met stevige postuur, dus dat kan Amelia Earhart niet zijn... En uh, vervolgens uh, is dat skelet zoek geraakt. En er, waren ook een, er was een dameschoen, geloof ik, gevonden en een flesje of een flaconnetje. Ja, dat is 2001. Dus de derde groep die die theorie mm -hmm. aanhangt, die blijft toch nog zoeken. 2001 uh, zijn er ook wat fondsen gedaan op dezelfde plek. Uh, en dan was er een Amerikaans mes, er was een stukje van een rit. Er waren wat jampotten, dat soort dingen. Vrouwelijk ook, make-up, uh, compactje. Maar dat is 2001. Maar, maar, is nu het... is... Ja? Ja, nee, maar goed, er is dus één theorie waarin ze is overleden, verongelukt... en we naar resten op zoek zijn. Ja, En is dat dan de meest waarschijnlijke theorie? Op in dit moment over? wel, omdat er nieuw, uh, nieuwe bewijzen zijn. Dus dat is dat uh, je hebt die resten, je hebt 2001 waren die opgavingen, heb je de stukjes gevonden. Nu heb je dat dezelfde groep die al dertig jaar daarmee bezig is. Die hebben wat honden meegebracht uh, die daarin specialist zijn in, in ontdekken van waar zijn er mensen overleden. Die hebben signalen afgegeven. Diezelfde groep, aan de hand van wat de honden hebben gevonden... die hebben een forensische antropoloog ingeschakeld. Die antropoloog heb, heeft opnieuw gekeken naar de gegevens van dat skelet. Het skelet is weliswaar verdwenen... maar de arts had heel nauwkeurig opgeschreven hoe het allemaal in elkaar zat. Die gegevens zijn ingevoerd in een softwareprogramma... wat toen niet bestond. Mm -hmm. En aan de hand daarvan... Uh, Lijkt het nu 99% zeker dat dit inderdaad het skelet was van Amelia Earhart? Dus toch niet van een man, maar van precies. Van en, haar. en als ik goed begrijp is dat ook het nieuws, het nieuws waar het nu om draait: hè? dat deze conclusie getrokken wordt dat het niet de resten van een man zijn, maar van een vrouw en dus van haar. Precies. Dat is toch het harde nieuws nu, ja, waar, dus waarom die... we hierover zitten praten eigenlijk. Precies, uh, want die onderzoeker, die wetenschapper... Uh, die heeft nu een artikel gepubliceerd. En in dat artikel geeft hij zijn bevindingen. En dat is wat uh, de basis was voor het grote nieuws. Is dat zeg maar, wat de honden gevonden hebben op het eiland... nu wetenschappelijk een heel een ontzettend sterke onderbouwing heeft. En daardoor ook de beste theorie is. En is het mysterie nu opgelost? Want het fijne van mysteries is dat ze voortleven. En dat ze elke keer weer nieuwe theorieën voortbrengen. Uh, is het nu klaar? Nee, ik denk niet, want je hebt altijd die 1% kans. Je hebt ook geen beendrijd, dus je hebt geen materiële resten. Uh, dus ik denk, rationeel gezien is het wel. Uh, lijkt het wel bijna, bijna, bijna opgelost. Uh, maar qua romantiek en zo, dan, dan heb je toch altijd het gevoel... dat haar, haar geest uh, zo'n beetje daar rondzweeft. We weten niet waar ze is. We hebben ook een regisseur aan tafel, ja. Johan Luurse. Um, is deze Amelia Earhart niet een prachtige figuur om ook een film over te maken? Zeker. <laughs> ja. Ga je het doen? Je kan geen Verachtelijk nee nee verhaal. <rachtig> en vooral de zoektocht ernaar. Ja, precies. Ja. Nou, we, wachten, we wachten, op een plan. Ja. Goed, hartelijk dank, Marka Valenta voor De deze. gaat ons gewoon voor onze eigen bezetting laten betalen. Meneer Van Hal, ik u ook niet dat het tijd wordt terug te vechten? Hm. <hums> een ondergrondse bank? Hm. Helemaal gek geworden? We zijn bankiers, Wally. We zijn geen verzetstrijders. We kunnen de Nederlandse bank niet overvallen, Wally. We hebben geen andere keus. Het is mis. Misschien moeten we stoppen. Ja, deze week ging de film Bankier van Verzet in première... over de grootste bankroof uit de vaderlandse geschiedenis... ten baten <kijkt> van het verzet. Bedenkers van operatie Tante Betje waren de broers Walraven... Wally en Gijsbert van Hal. Misschien wel Nederlands grootste verzetshelden. Ja, en we besp bespreken die helden moeten van de gebroeders van Hal... met regisseur Joran Joram Leursen, u hoorde hem net al eventjes... en de biograaf van Gijs van Hal, Dirk Woldhekker. Wel welkom allebei. Dirk, uh, jij hebt de film geloof ik al twee keer gezien inmiddels, uh, uh, genoten... Um, ja, zeker heb ik uh, van de film genoten. Ik ben inderdaad twee keer geweest. Afgelopen maandag uh, was de grote première. Dat... Um het was natuurlijk een uh, groot uh, feest. Maar goed, ik dacht uh, van de week, ik ga toch nog uh, uh, een tweede keer heen om. Uh, goed, beslagen toch, om goed, goed, beslagen ten ja. ijs ten te komen voor dit programma, maar ook om de film even wat beter nog tot me te laten doordringen. Dus ik, heb, uh, ben, uh, ik ben twee keer geweest oh. en uh, ja, ik heb er erg van genoten, moet ik uh, eerlijk zeggen. Er zijn natuurlijk wel een paar uh, uh, punten, maar goed, daar zullen we het misschien zo nog even over nog hebben. Even op die paar uh, ja. die uh, uh, af en toe schuurt het historisch gezien, schuurt het af en toe een beetje. En uh, dat hebben we volgens mij in verschillende recensies van de week ook al kunnen, kunnen lezen. Maar uh, grosso modo, uh, ja, is het heb ik wel uh, van genoten van de film. Vooral, ik zou maar zeggen, uh, ik herkende ook wel dingen als bijvoorbeeld, uh, dat vond ik mooi in beeld gebracht, uh, bijvoorbeeld uh, de kameraadschap tussen die twee broers. Uh, dat zag je heel mooi terug. Uh, Terug in de film en ook de ansonering met... Uh, ja, het, is natuurlijk, het was een, een, een gezaghebbende, geziene bourgeoisie-familie. En dat zag je in de film eigenlijk ook heel mooi uh, terug. De plekken waar, het, uh, waar de opnames uh, geweest uh, zijn. Maar goed, er zijn ook wel een paar dingen... Ja, weet je, die paar uh, dingen hou even ja, vast. Uh, ik denk dat die als het een beetje mee zit, komen ze vanzelf straks okay. naar boven. Uh, Joram, tevreden tot nu toe met de ontvangst? Ja, zeer. Uh, het, was een, het was een hele mooie avond, de première, met de prinses Beatrix en prinses Margarita en haar man uh. en nog uh, ongeveer duizend mensen, heel veel van Halle waren er, en die waren allemaal uh, geroerd en ook wel uh, die vonden het allemaal heel uh, bijzonder wat we hadden gemaakt, dus dat was heel fijn en uh, de film, nou lijkt een hit te worden, want uh, de eerste drie dagen hebben we nu achter de rug avonden vooral, en uh, ja, we, st we staan er heel goed voor. we zijn ja. 50.000 man of zo al geweest. Ja, dus dat is heel in, goed. Wij zaten in Tuschinski te kijken en we waren niet alleen, laat ik u dat zeggen, in de grote zaal. Ja. Um, Dirk, kun jij even kort, voor, of kort, kun jij voor ons even schetsen wat nou weer precies die gebroeders van Hall gedaan hebben? Ja. En... Uh, wat nou hun grote prestatie was, waar met name de film ook over gaat. Hun, hun ja. bankroven. Ja. Aan, ja, ja, nou, het is natuurlijk een bankroof tussen aanhalingstekens. Uh, traak, ja. Tussen aanhalingstekens. Uh, wat zij uh, hebben gedaan met z'n tweeën uh, en met toch een heleboel mensen om hen heen. Is op een gegeven moment, uh, ik zou maar zeggen, het was halverwege de oorlog uh, bleek steeds meer dat uh, het verzet uh, gewoon eigenlijk niet langer meer financierbaar was. Heel veel mensen hadden geen werk meer. Ondergrondse activiteiten moesten gefinancierd worden. Dus um, uh, waar de film eigenlijk om draait is dat er uh, uh, op een gegeven moment, uh, uh, uh, Gijs van Hal uh, heeft begin jaren 30 uh, in Amerika, woonde hij in Amerika en daar heeft hij uh, een zaak meegemaakt die toen uh, volop in de belangstelling stond. Een bedrijf wat uh, aandelen had vervalst en daarmee zijn eigen waarde heel erg oppompte. En Gijs dacht op een gegeven moment van nou, um, ik ga, wij gaan eens even kijken of we dat hier misschien ook kunnen doen. Dus hij heeft op een gegeven moment bedacht... we gaan schatkistpromessen vervalsen. Schatkistpromessen zijn, zou zeg ik maar zeggen, waardepapier. Dus op een gegeven moment heeft de staat heeft geld nodig. Uh, die kunnen ze, dat kunnen ze krijgen van, van, van burgers, maar ook... Uh, uh, uh, dat, dat, dat, dat, ze schrijven dan een lening uit. Mensen storten geld, krijgen daarvoor een, een schuldbewijs van zo'n bank. Nou, die schuldbewijzen van die bank... De, aan, de, aan, aan, aan mensen, die, aan burgers, die lagen bij de Nederlandse banken. Die schuldbewijzen waren dus ook veel geld waard. Nou, mensen hadden dus, een, in zekere zin hadden <coughs> mensen... die die schatkistpromissen hadden, bezaten... Die, ja, die kregen dus eigenlijk nog geld van de Nederlandse bank. Nou, die schatkistpromissen, <coughs> die bewijzen, die originele schatkistpromissen... Promessen die lagen in de Nederlandse Bank... die hebben ze met behulp van de persoonsbewijzencentrale... de illegale drukkerij uit de oorlog... hebben ze die schatkistbewijzen vervalst. Die hebben ze vervolgens aangeboden aan meewerkende banken. En vervolgens kwam daar dus een heleboel geld voor vrij. En met dat geld... Uh, konden uh, allerlei activiteiten van het verzet uh, uh, betaald uh, worden. Ja. Nou ja, dat is eigenlijk het, uh, de, de kech, kech, kraak, kech is verhaal, ik eigenlijk. Zeggen. Het de was een verhaal, wat, uh, iets wat door de Nederlandse regering overigens werd... die wist daarvan, de regering zat in Londen, die wist daarvan. Dus die, uh, die, die, die, die had dit ook gegarandeerd. Dus het was ook in zekere zin uh, helder dat uh, de mensen om wie het ging... En het, het ging dus echt om tientallen miljoenen euro's. Mensen konden na de oorlog hun geld ook weer terugkrijgen. Ja, goed, uh, dus het is een, het technisch wat moeilijk uit te leggen. Ja. Geheel waar het om gaat, dus hoe maak je daar godsnaam een spannende film van? En dan komen we bij de man die naast je zit, <lacht> uh, Joram Lurzen. Want uh, ja, als je dit je, wat je net hoort een film van moet maken... zeg je, jongens, forget it, niet doen <lacht> Dus hoe heb jij dat opgelost? Ja, het is heel grappig, want... Toen jij het net allemaal vertelde. Toen snapte ik er zelf eigenlijk helemaal niks ja, van. Ik zat toch mooi mee te knikken. Oh, ja. Ja, is... En dat komt omdat het zo ingenieus was. Ja. En volgens ja. mij was het nog ingewikkelder dan wat ja. je net vertelde. Het was, zij waren heel erg slim. En ja. daardoor zijn ze ook daarop nooit gepakt. Dus die ja. hele bankroof. hoe maak je dat? Nou, wat je moet doen. Dat is je moet het terugbrengen naar de kern. En dat is dat ze 50 miljoen gulden. Omgerekend een enorm bedrag nu. Uh, uit die Nederlandse bank wisten te, te vissen. En uh, uh, uh, dat, ja, of dat nou een diamant is die je uit het uh, slot Topkapje haalt. Of, uh, uh, het, het, het, is een, het is een bankoverval, het is een heist. Dat is het genre film waarin mensen proberen iets uh, ergens anders uh, vandaan te halen. En de vraag is, gaat ze dat lukken of niet? En dat is dit eigenlijk ook. Dus uh, uh, hoe ingewikkeld het ook is, je moet het terugbrengen tot de kern. En dat is, er ligt iets in die kluis, dat moeten wij hebben. En er is een grote tegenstander. En als die ons pakt, dan zijn, we, dan zijn we er geweest. Maar las jij eerst dit ingewikkelde verhaal en maakte je toen tot de kern? Of las jij eerst al een, een, een lekkerder versie van dat verhaal... waardoor je dacht, ha, dat is het." Nee, film. ik werd overgehaald door een producent. die zei we gaan een film maken over de grootste bankroof... in de Nederlandse geschiedenis. En het was in de Tweede Wereldoorlog. En er was, uh, uh, de, de, als, als, als het niet lukte, dan zou je doodgaan. Nou, dat leek me wel een goed verhaal. Ja. Ja. <lacht> maar we wat, wat, wat heb, hebben natuurlijk de film bekeken. En, en er zijn een paar dingen die meteen opvallen. Je maakt een soort dramatisch verschil tussen die twee broers. Hè. Gijs is een beetje de voorzichtige... die tegen zijn eigen wil en langzaam maar zeker ook held wordt. Hm. En Wally is vanaf het begin... De dapperen, de doorzetter. Okay, dat, dat is één. Ja. En twee is, wat ik zie, wat ik meen te zien, is dat je echt een tegenstelling maakt dat er een strijd gaande is. Dus aan de ene kant die gebroeders van Hal en aan de andere kant uh, Pierre Bokma, oftewel uh, Ross van Tonnenhoud, wat hij overigens geweldig doet. Um, de, man, de, de, de, ba de baas van de Nederlandse bank en de topman van de, van de bezetter in Nederland. Dat één oh. van de topmannen. Hmm. Uh, dat nou, zijn de twee ingrediënten waar de film om draait. Toch? Ja, wat ik zei, je probeert dingen terug te brengen tot ja. de kern. En um, in mijn opinie, en daar sta ik niet alleen in, is film conflict. Of uh, drama is conflict. Dus je zoekt naar tegenstellingen. En het probleem, ik heb ooit een scenario gelezen wat er toen lag. Waarin eigenlijk nauwelijks conflict was. De Duitsers kwamen niet echt voor in het hele verhaal. Nou, dat, dat is al lastig. De persoon, Ros van Tonningen, zag je alleen maar van, vanuit de verte. En daar waren ze dan wel bang voor. Maar dat, wat hij deed, dat was, was volstrekt onduidelijk. En um, wat misschien in het echt ook wel zo was, hoor. Dat hij niet zo'n hele grote rol in dit verhaal heeft gespeeld. Maar goed, hij was wel de baas van de Nederlandse Bank. En de broers waren het eigenlijk na één scène ook al met elkaar eens... dat ze dit moesten doen. Dus er zat eigenlijk heel weinig conflict in het verhaal wat me aangeboden werd. En wat we toen geprobeerd hebben, is het conflict wat aan te scherpen. En er was wel degelijk een karakterologisch verschil tussen die twee broers. De ene was voormalig zeeman en wilde eigenlijk helemaal geen bankier worden. En dat was Walraven. En, en Gijs was veel meer een bankier en een bestuurder en een wat behoudender man. Dat, ja. uh, dus het leek mij goed om de controverse tussen hun wat aan te scherpen. En ik vond het dramatisch ook interessant, dat kon ik me ook wel voorstellen, dat Gijs eigenlijk vooral ook meedeed om zijn wat roekeloze broer in de gaten te houden waardoor het einde, ik ga het allemaal niet verklappen... maar het einde ook wat dramatischer gaat werken. Want het is natuurlijk heel erg als je samen aan een avontuur begint... en jouw reden om mee te doen is eigenlijk alleen maar om te kijken... of je broer niet in de val loopt. En, en dit klopt ook, hè? De, de, de werkelijkheid was ook een beetje die... Klopt het een beetje met de werkelijkheid nou ja. tussen die twee broers, Dirk? Het klopt wel een beetje in de werkelijkheid. Kijk, Gijs van Hal... Um, uh, had, had, bedoel, kijk, Gijs, Gijs wordt... Ik zelf vind ik wel dat Gijs een beetje in die film... een beetje tekort wordt gedaan. Want hij, hij, hij, het is nu, hij wordt nu een beetje gepresenteerd. Kijk, ik begrijp de regisseur natuurlijk wel. Maar ik, hij wordt een beetje als een soort, soort meeloopheld gepresenteerd. Terwijl ik het eigenlijk eerder zou zeggen... dat het meer een soort aangeefheld. Kijk... kijk zonder Gijs had deze hele zaak eigenlijk überhaupt nooit... Dat moet je als biograaf ook zeggen, natuurlijk. De, deze, ja. Dat moet je als biograaf ook zeggen, maar toch is het ook historisch zo... dat, dat zonder, zonder Gijs had deze hele zaak eigenlijk nooit voor elkaar kunnen komen. Kijk, Gijs was gewoon de grote... Maar goed, Joram zei het net ook al, Kijk, Walli was eigenlijk... Was weliswaar bankier. Werkte bij een klein bankje in Zaandam. En daarvoor in, in, in Zutphen. Was eigenlijk veel liever zeeman gebleven. Maar de grote, uh, de grote bankier was eigenlijk Gijs, En die beschikte ook over de connecties. Want het was verschrikkelijk belangrijk. Dat... <tus> Kijk, met deze hele zaak moesten alle andere banken... moesten daar ook aan meewerken. Want heel veel banken werden die... die, die promessen werden daar aangeboden. Die moesten verzilverd worden. Uh, er was een, de, de connecties die uh, nodig waren voor deze, die, die uh, voor deze hele zaak... die had eigenlijk alleen maar Gijs. Ja, dus ja. Het, ja. En dus samen het, waren ze heel Dus Het was een duo. Ja. Alleen je probeert in een duo wel verschil aan te brengen. Ja. En dat verschil was er. Ja. En, en ja. dan even terug naar die kwestie met Ros van Tonnen. Hè? Want in de film... Is het, is het echt, is het, je zit af en toe ook op het puntje van je stoel. Dat die die rost die loopt altijd. Dus, dus onze vriend Pierre Bokma. Die is steeds ontmoet. Die gebroeders van Hal op bij de Nederlandse Bank. En die, en, die, en die lijkt het gewoon allemaal. Hij wantrouwt ze bijna. Bij wijze van vanspelen ja. in de film. Heel spannend. Nou ja, je moet de tegenstander moet je natuurlijk heel slim maken. Want als je, als je dat gewoon inderdaad, een of andere suffert, <laughs> die, uh, die eigenlijk meer in Den Haag zit dan uh, in Amsterdam op ja. het geld. Ja. Dan is het niet zo interessant. En uh, nou, dan is het ook heel fijn dat het door een hele grote acteur wordt gespeeld. Dus hoe slimmer je tegenstander, hoe groter de, he de heldhaftigheid. En in werkelijkheid wist maar, hij geloof ik van niks. Roos uh, van Tonningen wist in werkelijkheid eigenlijk, je wordt al door een beetje uh, de suggestie gewekt dat hij inderdaad. Dat Zegt, de zegt, hele dag bezig was en overal vermoedens vreesde van dat de hele, maar dat dat Hans van Tonningen had eigenlijk niet in de gaten wat daar achter, achter zijn rug om gebeurde en dat maar door het zo te presenteren krijgt die die film natuurlijk wel ja, een spannend. Want als je de film nou, want ik me herinneren, ik kom de bioscoopzaal uit. En ik ben een beetje, nou, ik denk toch ook wel een beetje geraakt. En ik ben nogal van het sentiment, dus misschien ligt dat meer aan mij dan aan de film. Maar eh, toch geraakt. En ik denk je, ja, we kunnen trots zijn op deze mannen of we in Nederland kan zijn nou aan ja, mannen. We is, proberen is, natuurlijk uh, ook uh, een soort monument op te richten... voor mensen die, uh, uh, die hun leven in de waagschaal stellen... voor een hoger doel. Terwijl zij ook, want ze hadden het geld en de, en, de, en de mogelijkheden... om gewoon naar het buitenland te gaan voor de oorlog... of zelfs tijdens de oorlog. En dat hebben ze toch niet gedaan. Dus het is, uh, je hebt het echt over heldendom. Sterker en af en nog, toe moet je daarbij stilstaan. Sterker nog, Gijs van Hal uh, heeft zelfs, omdat Gijs uh, zijn dochter in begin jaren 30 in Amerika is geboren, toen zij daar woonde... heeft Gijs van Hal zelfs van de Amerikaanse uh, overheid... een aanbod gekregen om te verhuizen naar Amerika. Omdat die dochter... dan konden zij met hun dochter mee en dat hebben ze geweigerd. Dus, um... Maar is het ook zo? Want er wordt ook wel gezegd... van, we moeten eigenlijk nu meer films maken over de, de grijstinten van de geschiedenis. Hebben mensen nu juist weer heel erg behoefte aan zo'n heldenfilm? Is dat ook een van de redenen? Ik had er zelf denk ik behoefte aan. <laughs> dat mag ook. Nee, maar het past en... wel een beetje in, in, de, in de trend om helden weer. Om in, ook oorlogshelden weer een beetje nou, credits ik, te ik, geven. Ik ben, ik ben een beetje ja. bang dat je op een gegeven moment zo uh, alles kapot gaat nuanceren. En uh, ik denk dat het heel goed is om, om bij de evidente helden even stil te staan. En uh, um, oh, ja, dit is een enorm verhaal, wat eigenlijk nooit goed ja. verteld is. Het is nu prachtig verteld. Mag ik mag nog één ding over Gijs van Hal zeggen tegen Dirke Wolfgeren ook. Uh, in die film gaat. Uh, het gaat op een gegeven moment, op het moment als het heel gevaarlijk wordt... het enorm, het, de hele onderneming lijkt te mislukken... trekt Gijs van Hal in de film stouw de Schoenen aan... en doet iets heel spannends en iets heel gevaarlijks... bij onze vriend Ros van Tonningen en redt eindelijk de hele actie. Hè? Het is een soort catharsis waarin je op het laatste moment... van een beetje meelopen tot echte held wordt. Dan, laten we dat nog even, uh, uh, dat wil ik toch nog even gezegd hebben. Jos okay. wil graag het Praat... laatste woord over Nee, helemaal niet, maar dat vond ik zo mooi gedaan. Nou, dank je wel. Dirk en Joram, hartelijk dank voor jullie komst. De, banki de film Bankier van Verzet draait in de bioscopen nu. En het boek Alleen omdat ik een van Hal ben over Gijs van Hal... is uitgegeven door Balans en ligt in de winkels. De column van Philip Frederiks. Tussen de graven van de muziekiconen iconen Frédéric Chopin en Jim Morrison... op het beroemde Parijse kerkhof Père Lachaise ligt in alle bescheidenheid Gerard van Spaandonk. Botanist, hoogleraar bloemschilderen, hofschilder van Lodewijk XVI... en van diens echtgenote Marie-Antoinette... voor wie hij vooral kleine, precieuze stillevens maakte. Kabinetstukjes... Geboren en getogen in Tilburg, reeds als jongeling naar Parijs vertrokken... en daar, overladen met Franse roem, gestorven en begraven. Zo kunstig en zo natuurgetrouw zijn van Spaandonks geschilderde bloemen... dat een jeugdig prinsje hem ooit vroeg... Monsieur, mag ik er eentje plukken? Het zijn roerige tijden daar, Franse revolutie. De guillotine als politieke zuiveringsinstallatie. Zoef, de koppen rollen. Met name die van de koning en de koningin. In de bloei van hun leven, mag je in dit verband wel zeggen. En iedereen die koninklijk gecompromitteerd is, loopt eenzelfde risico. Tal van hen zitten in de wachtkamer voor wat toen heette het nationale scheermes. Ons Gerard weet als discrete bloemenman en vooral ook, dankzij de juiste relaties, de patriotische valbeil te omzeilen. Sterker nog, in het nieuwe revolutionaire Frankrijk... wordt hij een van de hoogste bestuurders van het Institut de France... dat zich ook nu nog altijd bezighoudt met kunsten en wetenschap... en voorheen het predicaat Koninklijk met zich meedroeg. Na de volgende omwenteling krijgt hij van Napoleon... de hoogste onderscheiding die Frankrijk sindsdien kent... het Legioen van Eer. Als Van Spaandonk overlijdt... is de geschiedenis alweer een regime verder... en de academie weer... Koninklijk, althans voorlopig. Hij wordt er niet minder om geroemd. Een pionier, volgens een van zijn grafredenaars. Want niet eerder was iemand in staat om de natuur te vervangen. Niet alleen ter bekoring van de ogen... maar ook voor de fysiologische bestudering van de planten. Zo mooi. Zozeer het hagename met het nuttige vereend. Twee eeuwen later meent de beroemde avant-garde-auteur Philippe, Philippe Solers in het werk van de Brabander een zinnenprikkelende kracht te ontwaren. In uiteraard bloemrijke taal schrijft hij een essay onder de titel... De Grote Roman van de Bloemenerotiek. Zou zomaar binnen het thema van deze boekenweek hebben gepast. Maar was voor Gerard van Spaandonk misschien wel een schok... daaronder de zoden van Perlachese. Ik ga bij hem langs op een druilerige ochtend. Niets wijst erop dat hij zich in zijn graf heeft omgewenteld. Hij rust er al zo lang in gezelschap van al die beroemde buren... dat het zijn tijd wel zal duren. Ik constateer dat er in zijn omgeving een geheel eigen grafcultuur is ontstaan. Nieuwe natuur. Het lijkt wel of torsos in de diepte van hun tombe een nieuw leven als boom zijn begonnen. Bomen van een speciaal grafsoort. Met stemmige zwarte takken. Krom als jichtige, getormenteerde wezens. zigzag zoekend naar licht. Eerbiedig fluisterend met hun nieuwe blaadjes. Als ook op de dode akker de lente weer losbarst. Gerard ligt er al sinds 1822. Père Lachaise was nog maar kort daarvoor aangelegd... en niet erg populair bij de doden. Pas toen bekende Fransen als Molière en Jean de La Fontaine... er onder dwang van de overheid werden herbegraven... kwam er de loop in. Nu is Père Lachaise centrumstad. Een dode tuin als natuurgebied. lustoord voor de onsterfelijke botanist. Ja, Filip, bedankt. U vraagt me af, heeft deze Gerard van Spaandonk alleen een fan in Filip Frederiks... of is er echt een fanclub die hem jaarlijks bezoekt? Sterker nog, er is nog altijd een familie van Spaandonk... een zeer uitgebreide familie van Spaandonk zelfs... die een stichting hebben opgericht en die dus het graf van Gerard onderhouden. Maar als je wil zien wat Gerard van Spaandonk heeft gepresteerd... dan is er nu een grote tentoonstelling in Parijs, in het Petit Palais... die heet Hollandse schilders in Parijs en de topman, of laten we zeggen de eerste die, daar, die je daar ziet als je er binnenkomt, zijn de is Gerard van Spaandok. Juist, dus iedereen die dat wil, nu naar Parijs. Nu naar Parijs. Goed, Philip, dank je. Dat was het korte geluid van een uitzinnige menigte... die deze week in India een aantal Lenin-beelden omvertrok. Het gebeurde nadat de communistische partij... in de deelstaat Tripura de verkiezingen verloor. Het waren de winnende hindu-nationalisten die de beelden neerhaalden. Maar wat deed Lenin überhaupt in India? Dat weet antropoloog Louisa Steur van de UvA. Hartelijk welkom. Ja. Um, ja, wij wisten eigenlijk niet echt iets over communisme in India, um, maar er heeft dus blijkbaar ooit een communistische revolutie plaatsgevonden of uh, hebben, we, uh, hebben we iets gemist? Hoe moeten we dit zien? Nou nee, dat niet. De communisten zijn nooit, uh, hebben nooit een meerderheid gehad in het nationale parlement. Maar er zijn drie deelstaten, waaronder twee grote, um, waar het communisme wel regelmatig en lange tijd aan de macht is geweest. Dat zijn west Bengal, Kerala en Tripura. En wat het uh, vrij uniek maakt is dat het altijd heeft gefunctioneerd binnen het uh, Indische democratische stelsel. En Kerala staat er ook uh, bekend om dat het de eerste plek ter wereld was waar een communistische regering dus democratisch aan de macht kwam. En dat oorspronkelijke succes van die communisten in India... heeft alles te maken met een rondreizend musicalgezelschap. Kun je dat even uitleggen? Ja, nou, um, theater speelde wel een grote rol... in het overbrengen van dat soort uh, radicale politieke boodschappen. En um, je had allerlei communistische theaterstukken... waaronder um, You Made Me a Communist... Um, over een feodale landheer die zijn onderlingen zo slecht behandelde... dat ze uh, haast tot communisme gedreven werden... En ja, dan had je van die gezelschappen die van dorp tot dorp trokken, die dat opvoerden en mensen die de liedjes meezongen, etc. Ja, een beetje scholingstheater of politiek vormingstheater, ja. eh, zoals wij dat bij ons ooit noemden, maar Precies. langer geleden. Ja, we hebben ook een stukje van die musical uh, die in 1970 ook verfilmd werd. Ik dacht dat dit You Made Me a Communist is. Laten we even luisteren. Maar de winter, de Ja, het klinkt ja. niet dat je meteen de vuisten en de barricade opgaat. Maar goed. Nee, want het is inderdaad heel anders dan die communistische mannenkoren... die we kennen van Peking tot Moskou. Is dat typerend voor het communisme in India... dat het tot een lokaal product is gemaakt, zeg maar? Ja, zeker. Het is heel goed lokaal ingebed. Um, de, in de memoires van de communistische leiders geven ze ook toe... dat ze eigenlijk het communisme al omarmden... voordat ze precies wisten wat het was. Um, en uh, de bevolking die bewonderde de communistische leiders... deels omdat zij... De verwezenlijkingen waren van het uh, sobere, oprechte ideaal waar Gandhi voor stond. Dus het had een hele lokale invulling. Ja. Maar Lenin was er dus wel ook te vinden. Ik bedoel, Lenin was nog wel een boegbeeld. Ja, er was natuurlijk wel een, uh, ook een heleboel internationale uitwisseling. Uh, de Communistische Partij was deel van de Comintern. Maar Lenin. Ja, Comintern, uh, ja. internationale organisatie vanuit Moskou. om het communisme over de wereld te verspreiden. Dat ja. even gezegd hebben. Maar even, even terug naar. even een stapje terug, hm? India. Als wij aan in India denken, denken we aan het kastensysteem. Ja. Denken we aan een samenleving waar stand en positie van enorm belang is. Ja. En dan denk je dus, hoe kan het communisme daar succes hebben? Want eigenlijk zou het communisme daar alleen succes kunnen hebben... zou ik denken met de allerarmste. En de rest denk ik ben iets beter dan die allerarmste... dus ik wil geen communist zijn. Wat is de succes sleutel dan in die drie deelstaten? Ja, nou, kasten uh, speelden een grote rol. Uh, de vroege communistische leiders vertaalden ook het idee van communisme... naar het idee dat iedereen tot één kaste zou uh, moeten behoren. De menselijke kasten. En bovendien... oh, alle mensen zijn gelijk. Ja. Iedereen is één kaste. Ja. En uh, ze hadden ook uh, in het begin allerlei um, activiteiten zoals uh, interdining. Dat uh, uh, mensen van verschillende kasten met elkaar aten. En dat is natuurlijk heel taboe. En deden ze dat, mensen? Ja, dat, uh, dat deden. Dat, dat, daar ging een heleboel van de euforie over. Um, ook alleen al het feit dat je elkaar uh, comrade noemde zonder uh, um, kastenachtergrond in... Uh, Oog te nemen. Dat was allemaal heel bevrijdend en heel uh, dus, ja, euforisch. Dus het communisme bood mensen in die streken althans... een soort ins instrumentarium aan om hun eigen, uh, uit hun eigen kasten te stappen? Ja, en, en zich uh, veel moderner voor te doen, et cetera. In het loop van de tijd is dat wel uh, verminderd... en veel van de lagere kasten vandaag de dag zijn ook een beetje gefrustreerd... van hoezeer toch op subtiele wijze eigenlijk het kassensysteem... nog steeds wordt gereproduceerd, ook binnen de communistische partij. Ja. Um, toch lastig uit te roeien. Ja. <laughs> en, en jij hebt ook een jaar in de communistische deelstaat Kerala gezeten. Wat ja. zag je zelf daarvan terug? Oh ja, je merkt het meteen op zich als je vanuit een ander deel van India-Kerala binnenkomt. Er is veel minder armoede. Um, je ziet mensen, gewone mensen s ochtends een krantje lezen. Uh, je merkt het ook aan het militante bewustzijn in termen van uh, arbeidersrechten. Ik probeerde een keer een, um, een goedkopere onofficiële taxi te nemen. En toen kreeg ik dus meteen de woede van de taxichauffeurs... die zich bij de vakbond hadden aangesloten over me heen. Ze zijn er echt... Uh, ja erg Bewust. Maar dat is nu dus, staat nu onder druk, want uh, nu worden er blijkbaar leningbeelden vernietigd. Uh, van waar die agressie en wat is er aan de hand? Nou, dat is natuurlijk in Tripura. Uh, dat is een mm -hmm. op zich minuscuul um, deelstaatje in India, veel kleiner dan Kerala. Um, daar um, is al, was al 25 jaar lang de Communistische Partij aan de macht, democratisch gekozen. En um, dit is eigenlijk deel van de opkomst van de hindoe-nationalisten, van de BJP, hun partij. Die is massaal neergestreken in Tripura, want die wou een symbolische overwinning behalen op het communisme. Want al van, van oudsher, vanaf de jaren dertig, zijn de communisten en de hindoe-nationalisten op zich uh, elkaars aardsvijand. De, de hindoe-nationalisten ja, zijn daar ook direct in geïnspireerd door Hitler. Um, ja. Geïnspireerd door Hitler en dat zien we nog steeds terug in die partij? Of... Ja, ze hebben daar een... Uh... En, uh, hun geschiedenis in de jaren 30, um, uh, de, de grondlegger van de RSS, dat is die ideologische kernorganisatie um, van de Hindo-nationalisten, Savarkar, die um, liet zich direct inspireren door Hitler. En dat zie je vandaag de dag nog steeds terug en zelfs meer en meer. Um, mein Kampf uh, kun je op de gekste plekken uh, te koop zien liggen. Um, uh, je hebt de goede kans dat je iemand tegenkomt die Adolf Hitler heet omdat mensen dus hun kinderen Vernoemd hebben naar ja. Hitler. Um, de, ze hebben ook het idee, er was de theorie dat uh, Noord-Indiërs met name ook deel zijn van dat Arische ras. Ja, natuurlijk, ja, krijgen we dat hele verhaal. Ja, ja. Dat wij allemaal. Ja, dat, dat wij, maar maar even, even wat we dus we hebben iets curieus bij de, bij de kop nu. Mm -hmm. In één klein staatje ergens in de wereld is er nog een wedstrijdje gaande tussen Stalin en Hitler. Als ik het goed begrijp. Want aan de ene kant heb je uh, een hardnekkige groep communisten. En aan de andere kant een hardnekkige groep, uh, laten we zeggen, Indiaanse Nationaalsocialisten. En die Nationaalsocialisten hebben nou toevallig net even de verkiezingen gewonnen. Hoe kan dat eigenlijk? Nee, nou. Tripura is een echt een heel kleine staat. 4 miljoen mensen, dat is niks, uh, okay. uh, dat is niks in India. En um, de Hindu-nationalisten zijn in, um, in opmars. Uh, ze hebben nou al twee derde van het parlement. Ze willen ook twee derde van het lagere huis. Dan kunnen ze zelfs de godwet veranderen. En ze wouden gewoon deze symbolische overwinning behalen. Maar, maar het is misschien wel een voorbode dan? Of... Nee, nee, wat nou... Ja en nee. Um, Kerala is een veel grotere deelstaat. Met um, ook een veel modernere en dynamischere communistische partij. Omdat die dus niet 25 jaar lang aan de macht is. Maar de hele tijd in en uit de regering is. En um, binnen Kerala en ook uh, daarbuiten zelfs. Begint men steeds meer de communistische partij van Kerala te zien. Als een soort laatste bolwerk van socialistisch, seculiere waarden. Die die... Uh, van het hindoe-nationalisme nog een beetje kan tegenhouden... ervoor kan zorgen dat India niet in zijn geheel uh, hindoe-nationalistisch wordt. Maar is dit ook groot nieuws in India? Of wordt het eigenlijk een beetje weggezet als dat, dat kleine achterlijke staartje? Daar gaan we geen aandacht aan besteden. Nee, omdat het zo'n symbolische strijd was... Uh, is het wel groot nieuws en ook groot nieuws omdat... Um, uh, Twitteraars onder uh, hindoe-nationalistische organisaties zeiden van ah nou is Lenin omvergeworpen, um, dan kunnen we nog wel een paar andere omverwerpen per jaar aan bedkar, allemaal ja seculiere um, leiders en dat is dus ook gebeurd. Maar die middenpartijen zijn daar dus helemaal weggevallen... en dat is in de rest van India is dat veel meer in balans. Oh nee hoor, in de rest van India heeft de BJP ook het ene succes na het andere. De grootste partij van India, de Congress Party, die nou ja, tot de jaren tachtig gewoon de nationale partij is, die is min of meer weggevaagd. Dus. Er is echt iets groot aan de hand dus, in India. Dus het populisme waar hier iedereen het hart voor vasthoudt... Ja. Voor, althans iedereen, een aantal mensen... dat is ook in India in de vorm van de BGP? Zeker, dat, uh, dat is zeker. En men noemt het daar niet altijd populisme, maar ook wel fascisme. Ja. En het communisme moet uh, India daarvan redden? Ja, wel, nou ja. <laughs> Wellicht in elk geval ervoor behoeden dat het echt... Uh, India geheel overneemt. En is dit nu het einde, denk je... of begin van het einde van het, in ieder geval het communisme in India... of uh, is dat te vroeg? Nou, nee, in Kerala dus uh, waarschijnlijk niet. Zie je daar helemaal geen tekenen van. Nee. De communistische partij is nu ook aan de macht in Kerala... en maakt zich op zich warm voor de verkiezingen in uh, volgend jaar. Um, en, zij, en daar um, heeft de BJP nog niet erg veel um, voet aan de grond. Dus... We zullen het zien. Uh, Louise Astur, hartelijk dank voor je toelichting over het communisme in India. OVT, een programma over de onvoltooid verleden tijd. Nepnieuws is weer eens in het nieuws. De Kamer wil het Europese bureau dat is ingesteld om nepnieuws te bestrijden, opheffen. Europese ambtenaren moeten zich nu eenmaal niet met de pers bemoeien, is de gedachte en dat er wel Facebook nepnieuws juist actief wil gaan bestrijden. Han van der Horst is bij ons de gast, schrijver van het kerstverse boek... Nepnieuws, een wereld van desinformatie. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat vind jij van de commotie van deze week? Moet dat Europese bureau inderdaad worden afgeschaft? Of niet? Niet, want het is echt de waan van de dag. De Kamerleden, de Kamermeerder heeft zich mee laten slepen... door woedende Twitter, hij is die niet precies begrepen wat dat bureau doet... En wat dat bureau doet, is eigenlijk wat ze vroeger noemden... het uitbrengen van dementies, dat de overheden al sinds jaar en dag zeggen... dat het verkeerd in de krant stond en dat dit de waarheid is. Dit bureautje houdt zich daarmee bezig en richt zich vooral op uh, berichtgeving... Die uit, het die uit Rusland komt en ze hebben een aantal fouten gemaakt... En op, de, door die, op die fouten zijn ze door Nederlandse nieuwsmedia betrapt. Die zijn ten onrechte neergezet als producenten van nepnieuws. En het weinig professionele van dat bureautje, waar maar vier mensen werken... is dat ze dat niet, zoals dat tegenwoordig sinds eh, Halbe Zijlstra heet... ruimhartig erkennen en een grote rectificatie maken. Dat is erg slecht voor hun geloofwaardigheid. Ik denk dat dat bureautje... Dat met de leiding daarvan, die vier mensen, dat daar wel gesprekken mee gevoerd moeten worden en dat het bureau zou moeten worden geprofessionaliseerd. Want er is helemaal niks tegen als dit soort bureaus bestaan die zeggen, die op onjuistheden wijzen in de berichtgeving. Het wordt ja. pas gevaarlijk wanneer instanties, overheidsinstanties... maar ook particuliere bedrijven... zich bezig gaan houden met, uh, met het filteren... Ja, ja, van dus, het internet dus, dus, op nepnieuws. nieuws dat, dat is censuur. Dus, dus, dus dat zei, is mijn opvatting. Eigenlijk zeg je, Han, er is een groot misverstand over dit bureau. Dat is helemaal niet een bureau het is niet zo dat zij bepalen wat nepnieuws nieuws is... of geen nepnieuws is. Dat is de aantijgingen. Het is niet aan de overheid om je daarmee nee. te bemoeien. Je zegt, ze controleren alleen maar... en ze, fil, ze filteren een beetje. En dat nee, je... ze filteren niks. Nee. Ze geven ze een tegen Juist, jas, sorry. Dat ja, dus wat ja, anders? Ja. Dat is essentieel. Wat Precies. anders dan filteren? Nu ja. heb je in je boek uh, gekeken naar de geschiedenis. In ons geschiedenisprogramma heel uh, geschikt. En dan zeg je al in de oudheid zien politici en legeraanvoerders zoals Cesar het nut van het in de wereld helpen van nepverhalen om hun macht te versterken. Dat klinkt inderdaad logisch. Maar noemen we het dan ook al nepnieuws? Uh, nou, ik vind dat je hedendaagse termen, als ze verhelderend zijn, best mag gebruiken voor dingen die gebeuren in het verre verleden. Uh, Julius Caesar, die schreef zijn memoires over de Gallische Oorlog. Hij deed dat niet zoals zijn voorgangers aan het eind van zijn leven. Maar hij schreef het in afleveringen terwijl de strijd gevoerd werd. En dat werd dan in Rome op bijeenkomsten voorgelezen. En in dat verhaal van hem. daar laat hij bijvoorbeeld officieren afkomstig uit clans die hem vijandig gezind zijn, uh, falen als militair. En hij schildert de vijand op een manier af... die sindsdien deel uitmaakt van, uh, van alle oorlogspropaganda. Dus wat dat betreft zou je Julius Caesar ook op dit gebied... een vernieuwer kunnen noemen. Ja. En het knappe is dat nog steeds... Op het gymnasium. Dit wordt vertaald uit het Latijn. Dus na 2000 jaar nog succes. Dat doet Gubbels en Mina. En je schrijft ook dat Willem van Oranje zich al omringd had door spindokters um, die anti-katholiek fake-nieuws verspreiden. Kun je, kun je daarvan een voorbeeld uh, Nou, geven? het mooiste voorbeeld natuurlijk is... Uh, Marnix van Sint-Aldegonde, die heeft een pamflet geschreven... dat heet de Bierkorf der Rooms-Katholieke Kerken. En daar vertelt hij SM-verhalen in... over broeders in Brugge enzovoort. Eigenlijk heel eigentijds uh, politieke porno. En in de Tweede Wereldoorlog... Is door de Engelsen ook nog uh, in het kader van psychologische uh, oorlogsvoering porno geproduceerd. Maar we lezen daar over, um, o, o, over vrouwen die moeten knielen voor een, uh, voor een, een, een, een monnik, en die krijgen het dan met zeep. En dat allemaal in heel beeldend proos ja. zijn geschreven. Binnenkort de, de Heilige Roomse Kerken. Het staat op het internet. Ja, Han, maar even, er worden geruchten verspreid over de, de, de, de, de slechtheid van de Spanjolen. Ja. Maar ik neem aan dat de Spaanse koning dit ook niet over zijn kant niet gaan in Spanje. Dat er dus ook dan al voor het eerst misschien tegennieuws wordt gemaakt. Ja, wat zeker. is de reactie? Uh, nou, uh, daar heeft... Uh, uh, daar is pas een aardig boek al gezegd. Anna Biens bijvoorbeeld is een katholieke dichteres... die, uh, die tegenmateriaal uh, produceert. Overigens al wat eerder dan deze... Uh, dan deze Mining van Sint Aldegonde. Maar ook... De uh, Spanjaarden, Alva en de koning... die hadden hun, uh, hun enorme productie van, uh, van pamfletten en nieuwsverhalen... over de gruwelijkheden door de, um, de geuzen aangericht, bijvoorbeeld. Wat dat betreft is het, uh, is het heel modern brugpers was nog vrij uh, jong. Je kunt je zelfs voorstellen dat de mensen zich op dezelfde manier in de war gemaakt voelen als wij tegenwoordig door het internet. Maar is niet het grote verschil dat we vroeger uh, nepnieuws niet konden goed konden controleren vanwege het beperkte kanalen in en eenrichtingsverkeer, En dat we dat nu in theorie wel kunnen vanwege die toegang tot informatie? Nee. Nou, dat is ook zo. En ik ben ook heel optimistisch, want de alertheid op uh, nepnieuws. En het bewustzijn van het publiek op het feit dat ze belazerd kunnen worden, dat ze valse informatie kunnen krijgen, is nog nooit zo groot geweest. Behalve misschien uh, tijdens de bezetting. Ja, maar de, de, jij bent optimistisch, hoor ik nu. Maar laten we even dat, toch dat stapje dus nog even daar, daarbij blijven. Want sinds wanneer weten we, of weet de samenleving dan, dat nepnieuws nepnieuws is? En kan het zo alsdanig, als zodanig herkennen? Nou, want, de, of je nou over Alva hebt of Cesar, ik denk dat mensen dat niet herkenden. Dus sinds wanneer ja. weten ze dat? Uh, kijk, de, de term is natuurlijk populair gemaakt door, uh, door Trump... die het in een verkeerde betekenis gebruikt. Fake nieuws is in zijn ogen nieuws wat ongunstig voor hem is... of wat hem op, wel, op welke manier dan ook niet bevalt. En daardoor, en door de, het, het, het optreden van... Uh, van Trump is dit een bekend woord geworden over heel de wereld. En het wordt aan alle kanten wordt het nu gebruikt. We zijn nu in Zuidoost-Aziatische regeringen, die zijn vrij autoritair, willen de term fake news nu gebruiken om strengere mediawetgeving tot, uh, tot stand te brengen. Maar fake news is ook een item uh, geworden, zeg maar, in. Uh, in, in, in, in, de, in het publieke debat. En dan gaat het over de betrouwbaarheid van informatie. Ja. Maar wanneer, sinds wanneer, als jij dat als historicus moet benoemen heeft de burger echt in de gaten... ik word belazerd, hier klopt iets niet. Dat is toch niet pas sinds Trump? Nee. In, dus nou, wanneer begint dat moment dat wij als volk... het instrument in de hand hebben om het te herkennen? Ik denk dat je kunt zeggen dat dat iets te maken heeft met, uh, in Nederland althans, met de fortuinrevolutie. Uh, want sindsdien krijg je steeds te horen dat de officiële media de waarheid niet vertellen. En ik zie het in, in Duitsland, de term liegenpressen opnieuw opkomen. Maar dat is geen bewustzijn van, uh, van fake news, maar meer het verlangen om een berichtgeving te zien die past bij je eigen vooroordelen. Ja, want je zegt ik ben optimistisch over dat we, hè, we zijn ons nu meer bewust bewust van nepnieuws, maar je zou ook heel pessimistisch kunnen zijn... omdat heel veel mensen het juist heel weinig lijkt te kunnen schelen... dat je wordt bedonderd waar je bij zit. Je kiest gewoon he, het nieuws wat in jouw uh, gedachtegoed ligt. Ja, in mijn boek staat hoe je nepnieuws moet maken... en ook hoe je, het, uh, hoe je het kunt identificeren. En juist het feit dat dit gaande is geeft mij de kans... om aan bewustwording te doen en aan wat ze empowerment noemen... in het Engels en in het Nederlands toerusting zouden moeten noemen. Daar is dat boek voor. En wat is... De de, wat is de, de belangrijkste tip voor als je zelf nepnieuws wil maken? Want dan kunnen we het ook beter uh, herkennen waarschijnlijk. Alles wat je al verwacht had, moet je wantrouwen. Als ik nepnieuws maak, probeer ik er eerst achter te komen... wat je vooroordelen zijn en daar speel ik dan op in. Ja. En dan ja. heb ik daar bepaalde doelen mee. Marca Valenta. Ja. Uh. Ja, ik vraag, ik, ik, ik ook. heb een vraag, want, want als Amerikaanse is mij altijd verteld... Over de, in de tijd van de verzuiling... dat die verschillende zuilen, die hadden hun eigen media, zeg maar... Ja. Was dat een, een soort hoogtij van fake news? Dat alle zuilen dan fake news nee. over de andere zuilen gingen produceren? Of, uh... ik, geef, ik geef in mijn boek daar ook een treffend voorbeeld van. En die oude verzuilde kranten... en ik kom uit een katholiek milieu, dus dat okay. weet ik. Die oude verzuilde kranten... Die, ja, die gaven toch wel een bepaalde kleur aan de berichtgeving. En het is ook verbijsterend hoe die zuilen elkaar onderling demoniseerden. Niet aan de top, maar wel als het om ging om de eigen aanhang te disciplineren. Dat is ongeveer. Onvoorstelbaar. Maar mensen. Dus daar heb je gelijk in. Dat is een goede observatie. Maar mensen wisten wel van al het nieuws komt uit men zelf. Dus Wel helder in die zin. Ja, dus, dus dat was de waarheid. Ja. En zo heb ik, er ook, ik heb ook heel veel. Ik heb altijd op katholieke scholen gezeten. En er was een. Wij hadden de waarheid in pacht. En dat was letterlijk zo. En de anderen waren. Andere mensen waren wellicht niet van kwade wil. Maar toch misleid. Ja. En die gedachte is nu weg. En als ik. Dit, als ik op deze manier probeer te communiceren... bijvoorbeeld uh, hier op de radio... dan zal dat aan mijn geloofwaardigheid niet bijdragen... en ik noem dat winst. Ja, dus jij zegt, we hoeven geen zorg te hebben, want mensen hebben in de gaten, en nu meer dan ooit in de gaten, dat ze eventueel worden belazen. Wij dus hebben een goed uitgangspunt. We hebben een goed uitgangspunt om te werken aan de verdere bewustwording van het individu in een democratische samenleving. En daar helpt dat boek van mij geweldig bij het is ook heel leuk om te lezen. En, en tot slot. Ja, in elke boekhandel. En tot slot, wie is de, de, de, de allerbeste creator uit de geschiedenis van nepnieuws? Wie zou je. En, uh, nou, ik, ik denk, um, ik, ik, ik heb een zekere bewondering voor een Amerikaan die Edward Lansdale uh, heet. Maar ik ben een groot bewonderaar voor, um, voor de Engelse, de Engelse nepnieuwsproducenten en psychologische oorlogvoerders uit uh, de Tweede Wereldoorlog. Goed, die waren kun je, beter kun je er heel dan kort die ook. Ja, nou goed, we, we moeten afsluiten. Uh, wie wil weten waarom, die uh, kan het boek van Han van den Horst lezen en kopen. Het heet Nepnieuws en is uitgegeven bij Scriptum. Ja, maar ik, ik, ik, ik hou ook dagelijks ontwikkelingen over fake nieuws bij... op een Facebookpagina en die heet gewoon Nepnieuws. En u ziet hem, u herkent hem aan de kop van Pinocchio. Heel modern, Han van Horst. En dit was het eerste uurst van de AVT. Tot straks. En daarmee, geachte luisteraars, laat ik u over...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 Verder antwoord op de vraag hoe het is gesteld met de literaire pers in Nederland. En Jochem Uitenhagen geeft inzage in zijn mediagebruik. De perstribune, zometeen vanaf 12 uur. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ja, ja, uh, check, ja, even kijken, ja, oh, klopt ook, Yep, dat moet nog even checken, ja, klopt.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 NTO Radio 1.